Jan van der Putten met het NOS-journaal. De familie van Abdelak Nouri stelt Ajax aansprakelijk voor het hersenletsel dat de voetballer heeft opgelopen. Daarom heeft de familie een arbitragezaak aangespannen bij de KNVB. Nouri zakte vorig jaar juli op het veld in elkaar en ligt sindsdien in coma. Volgens de advocaat van de familie werd hij veel te laat gereanimeerd. De familie van het omgekomen fotomodel Ivana Smit uit Sittard looft een beloning uit van 43.000 euro. Smit viel in december in Maleisië van 20 hoog van een balkon. Volgens de Maleisische autoriteiten was het een ongeluk, maar de familie gelooft dat niet. Ze was al gewond voordat ze viel, zegt een Nederlandse deskundige. De luchthaven van Hamburg is weer open na de grote stroomstoring van gisteren. Het opstarten van het vliegverkeer gaat langzaam. Bij de incheckbalies staan lange rijen en er zijn opnieuw vluchten vertraagd of geannuleerd. De stroomstoring op het vliegveld van Hamburg ontstond gisterochtend door kortsluiting. De uitbarsting van de vulkaan Fuego in Guatemala heeft tot nu toe aan zeker 25 mensen het leven gekost. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. De meeste slachtoffers vielen toen een lavastroom door een dorpje trok. Houten gebouwen vlogen in brand door de extreme hitte. De Fuego is een van de actiefste vulkanen in Midden-Amerika. In maart barstte hij ook al uit. De politie onderzoekt een schietpartij in Os waarbij vannacht een man om het leven kwam. Het slachtoffer werd doodgeschoten in de buurt van een woonwagenkamp. Het slachtoffer lag zwaargewond op straat en kon niet meer worden gereanimeerd. De politie in Os vermoedt wie hij is, er is nog niemand aangehouden. Het agentschap Telecom waarschuwt dat zogenoemde slimme apparaten makkelijk te hacken zijn. De toezichthouder noemt het een steeds groter probleem. Het gaat om apparaten die verbonden zijn met internet, zoals webcams, maar ook thermostaten en koelkasten.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 Les gens comprends jamais, jamais l'on ne comprend Comme l'homme est fait demi de mille bois, ces boîtes que l'on prend ne sont jamais assez grandes J'ai suivi mille chemins, et série dix mille mains mmh. On peut aimer Brêle et me guide, aimer même nos ennemis Je suis trop compliqué, je ne rentrerai jamais dans vos petites cases Je vis au jour le jour alors je zigzag Toujours avec ces lunettes noires J'entends les gens se demander Quand est-ce que tombe le masque Hey yeah. Weet je nog, albert Jan, toen we in de kruisstraat 2a zaten met de studio van CFM? Ja, ik weet wel, ja. Ja, ik... toen hebben we het vaak eruit, deze uh, met de gym. En dit is uh, de nieuwe single La Memme en uh, over de kruisstraat 2a gesproken. Het is alweer vijf jaar dat we aan de Tolweg 10a zitten. Dat is echt de tijd voor een feestje. Ja, het is uh, jubileum, was gisteren. Was het, ja, oké. Okay, okay. ja, gisteren was het officieel vijf uh, jaar Studio Tolweg 10A. Dus bij deze het feestje gevierd. Goed. En uh, ja, de, de, de countdown voor het feest vanavond op het Raadhuisplein uh, loopt inmiddels ook. Want vanavond is het natuurlijk het grote muziekfestival uh, op het Raadhuisplein. Ook daarin zullen we natuurlijk in de tweede uur, uh, en derde uur uh, aandacht aan besteden. En uh, onze collega Fred, hij zal er uitgebreid aandacht aan besteden... tijdens zijn uitzending tussen vijf en zeven. Met als uh, gast, uh, hoe heet die ook alweer? Mart Hoogkamer. Mart Hoogkamer. Goed, uh, wat gaan we tweede uur doen? Uiteraard uh, volgen we de wedstrijdprogramma van de Eredivisie Gemengd. En daar hebben we het over tennis. Uh, Zandvoort speelt vandaag tegen Leeuwenberg. En uh, u hebt kunnen voornemen van onze collega Joop van Nes... die daar voor ons aanwezig is... dat momenteel de tussenstand 1 tegen 1 is. En zodra er weer nieuws te melden is... schakelen we natuurlijk weer rechtstreeks over naar Joop van Nes op de glee. Verder het tweede uur, natuurlijk zoals u van ons gewend bent... de evenementenagenda rond de klok van half vier. En er is natuurlijk weer van alles te doen... in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. En verder hebben we natuurlijk ook nog nieuws uit Zandvoort en omstreken. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren. Uh, naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Zo is het. En luisteren kan je uiteraard ook uh, via internet of de eigen ZFM-app.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 Onze collega Mike Billet heeft zich inmiddels allemaal op een rij voor vanavond. 7 uur de Euro Breakdown met de 40 beste plaatsen van Europa. En ook deze staat daarin genoteerd. You're the de rudimental in These Days. Dat programma doet hij trouwens vanavond vanaf 7 uur na Entertainment for You. Tezamen met Patrick van Buringen. Oké, okay. wat gaan we doen, uh, Albert-Jan? In, in de wereld van het tennis. Ja? En nu het toch over de tennisvereniging Zandvoort hebben. Uh, er is, uh, ja, ze zijn noodgedwongen nood, uh, op zoek naar een tennishal. Want tennisclub Zandvoort zit met zijn handen in het haar. De ambitieuze vereniging wil ook na het zomerseizoen... de eigen talenten en de competitieteams blijven trainen. Maar nu de tennisbanen van Center gaan verdwijnen... is de club naastig op zoek naar binnenbanen. Onlangs viel er een brief bij het bestuur van uh, Op de Mat... waarin de centerparks mededeelden... dat per komende september geen gebruik meer van beide tennisbanen... in het vakantiecomplex gebruik kan worden gemaakt. Het hele park gaat namelijk op de schop. Ook in de andere hal waar de Zandvoortse tennisschool gebruik van maakt... de Tetterode-hal in Overveen... kan tegenwoordig niet meer uh, getennist worden. De nood is dus hoog bij TCZ. Dick Suik van de tennisvereniging Zandvoort maakt zich grote zorgen... We zijn met de gemeente in gesprek... en er wordt uh, gewerkt aan uh, de realisatie van een nieuwe hal. Maar die staat er niet op stel en sprong. Er is ook uh, op de begroting van de gemeente geld hiervoor gereserveerd... en een tennishal staat eveneens in de nieuwe sportnota... die onlangs is aangenomen. We gaan nu met uh, een en aantal ambtenaren kijken... bij een tennishal in aanbouw in IJsselstein. Dat er nou de nood hoog is, blijkt ook uit de acties... die de sportraad Zandvoort heeft ondernomen. Sportraad Lethea Draaien was er voor afgelopen zaterdag speciaal voor naar het tennispark De Glee gekomen. We hebben kort geleden een ongevraagde advies aan het college gegeven... om hiernaast mee rekening te houden. Ook zitten we bij de gesprekken die er met de gemeente gevoerd worden... en brengen expertise in, zegt ze desgewenst. Voorlopig staat er geen nieuwe hal in Zandvoort... en zal er een oplossing voor de problemen gezocht moeten worden. Er is echt haast bij, er moet een hal komen... voordat onze talenten naar andere clubs in de omgeving gaan... al dus... Hans Schmid. Eveneens van de tennisschool Zandvoort. Dus ik hoop dat er binnenkort witte rook is. Ja, en dat laat... die uh, tetterrode ook niet meer uh, gebruikt kan nee, worden. klopt. En uh, ja, je hebt van die blaashallen... die staan in een relatief korte tijd... Kan je, die, uh, kan je die realiseren. Maar of dat het wordt of een andere alternatief... maar dat er een hal moet komen, is duidelijk. Oké, okay, laten we hopen dat het snel gerealiseerd kan worden. Een nieuwe tennishal voor T.C. Zandvoort. En hier is uh, Lion Payne en Strip That Down... Ja, ja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 Do you feel the same as well? You know I used to be in one d Now I'm free People want me for one thing That's not me I'm not changing the way that I used to be I just wanna have fun and Get rowdy One Coke and Bacardi Sipping lightly When I walk inside the party Girls on me F1 uh, side Ferrari Six kiss me Girl I love it when your body Grinds on me baby. Oh, yeah oh. You know I love it when the music's loud But come on, oh. strip that down for me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 is beside me Yeah, you opened up my heart And then you threw away the key Girl, now it's just you and me And you don't About where I've been. You know, I used to be in one deep. Now I'm not free. People want me for one thing. That's not me. I'm not changing the way that I used to be. I just wanna have fun and get rowdy. Or coke and Bacardi. Sippin' lightly. When I walk inside the party. Some girls on me. F1 type Ferrari. Six kiss beat, Girl, I love it when your body. grinds on me. Baby. Ooh. You know, I love it when Ooh. the music stops. But come and strip that, that down for me. me.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 Ja, zou deze plaat nog in onze eigen Europese hitlijst staan? Nou, luister vanavond dan. Tussen 7 en 9, de Euro Breakdown met uh, Mike Millet en Patrick van Buringen. Vandaag wordt er getennist bij Tennisclub Sanford op de Glee. Maar er wordt ook gevoetbald. Ja, we hebben het over hotse knuts Begonia voetbal. Nou, daarover gaan we straks nog veel meer vertellen. Maar is mis. Het was hem on my mind. Wat zei je nou, Albert-Jan? Weet je niks van Hotsen? Begonia begon je ja, voetbal? Ja, weet je even van wie, die, wie die term heeft uitgevoerd? Ja, Bertus Jacobs. Zo. Dat, is een, dat is, een, ja. een, is een oude trainer, inmiddels uh, overleden. Een Sanfordse trainer, en uh, ja, dat, dat bedoelen ze eigenlijk een beetje boerenkoolvoetbal, uh, zeg ja, maar. Gewoon gezellig. Gewoon gezelligheidstoernooi. Uh, niet, uh, niet ingewikkeld. Nee, en heel veel drank en uh, dat soort dingen. Gewoon een gezellig feestje. Dit weekend, dus bij uh, de, de Salvoortse Voetbalclub. En uh, ja, vanavond hebben ze ook nog een feestavond. Dus dan wordt het weer heel gezellig. Iedereen is van harte welkom. Ja, en de entree is gratis. En het is gewoon een gezellig on, on, on hoe noem je dat? Lekkere, lekkere sfeertje. En, ja, een lekkere lekkere aantal teams tegen elkaar voetballen. Nou, en het gaat om niks. Wel nou, <laughs> om die Fair Play, fair play Cup. Hè? Daar gaat ja, okay. het om. Okay. Dus, uh, nee hoor, als u wil genieten van een uh, lekker potje voetbal. En van een hapje en een drankje bent u natuurlijk hartstikke uh, welkom... tijdens het Hotsen-Knotsen-Begonia-voetbaltoernooi. Zo is het vandaag en morgen nog op de velden van SV Zandvoort. Son ...maar ook voor de informatie moet je bij CFM zijn. Je eigen lokale radio, we zijn er 24 uur per dag op radio, tv, op internet... ...en uiteraard ook op je telefoon of tablet via de CFM-app. Ja, het is drie minuten voor half zodra dus gaan we de evenementagenda met je doornemen. Maar heb je nog uh, ander nieuws? Ander nieuws? Ja. Nou, hij, is, hij is stil. <laughs> ja, ik heb genoeg ander nieuws, maar geen nou ja, nieuws in het kort. Ja, Gert Tone zit achter de granen. Ja, ik zag het, ik zag die foto. Ja. Want de kiezers hebben gesproken en de formatie van het nieuwe college van BMW in Zandvoort is rond. En nu zal Gert Tonen de deur van het de Zandvoortse raadhuis van Zandvoort voor goed achter zich dicht trekken. Althans, voor wat de politiek betreft. Hij kan dan terugkijken op 28 jaar, en dat is niet niks. Gemeentepolitiek, waarvan 9,5 jaar als wethouder. Omdat hij eerder al eens officieel afscheid nam als wethouder, ziet Tonen er vanaf opnieuw, officie opnieuw officieel afscheid te nemen. Enkele oud-ambtenaren van de gemeente Zandvoort vonden het toch zaak... om er daarbij stil te staan bij het einde van hun tijdperk. En zij bezorgden een bak met geraniums bij de heer Tonen... zodat hij daar de komende jaren achter kan blijven zitten. Natuurlijk met een knipoog. Deze actie om Tonen in de bloemetjes te zetten... illustreert dat Tonen onder vele medewerkers en oud-medewerkers... veel waardering en respect kent... vanwege zijn enorme inzet, do dossierkennis en uitzonderlijk gevoel voor humor. Nu komt aan een bijna drie decennia lange inzet van tonen... voor de publieke zaak in Zandvoort voorlopig een einde. Een nieuwe generatie sociaaldemocraten in Zandvoort... zal de komende periode echter zeker nog op zijn steun en advies kunnen rekenen. Heel veel tijd zal hij alleen al om die reden... waarschijnlijk niet achter de geraniums kunnen doorbrengen. Maar af en toe een beetje water geven kan geen kwaad, toch? Nee, toch? Nee, dat nee. dacht ik ook. Het is een leuke foto te zien in de Zandvoortse Courant. Almiddels uh, vijf jaar vanaf uh, de studio aan de Tolweg 10A. En gisteren is het uh, vijf jaar geleden dat we de studio over Joe, uh, geopend hebben. En we zijn nog steeds trots op ons plekje hier op de Tolweg 10A. Het is uh, drie minuten over half vier. albert zit er klaar voor de evenementagenda. Ja, nou ja, natuurlijk. Uh, ik zei het al een paar keer eerder in dit programma. De countdown loopt. Om zes mm -hmm. uur gaan de taps open. En om zeven uur is het uh, tijd voor het muziekfestival op het Raadhuisplein. Het is al nooit zoveel artiesten uh, komen naar Zandvoort. Dus het is al innovatief uh, gebeuren. Uh, hè? Dus, natuurlijk wel muziekevenementen... maar niet zo groot als dat het nu is. Dus vanavond uh, vanaf 7 uur... met medewerking van onder andere Dries Roelvink... Uh, Danny Vroger, Mart Hoogkamers... tussen 5 en 7 nog te gast uh, bij onze collega uh, Fred Heij... tijdens Entertainment For You hier in de studio. Mick Harren... Tom Haver en vele, vele anderen. Dus liefhebbers van het Nederlandse lied. U bent van harte welkom op het Raadhuisplein vanavond. Vanaf 6 uur de taps open en vanaf 7 uur het begin van het feest. Ik ben benieuwd hoe de Duitsers het uh, gaan vinden. Ja, ik ook. Ja, wel bedoel, leuk. Ik bedoel, de, de, de, de gasten zullen het ongetwijfeld leuk vinden. Wij, Duitse Slagers, kennen wij natuurlijk ook heel goed. Maar nu allemaal in het Nederlands. Nee. Ik hoop dat een beetje een zonnetje nog doorkomt. Want dat kan natuurlijk de feestvreugde alleen maar verhogen. Maar goed, ik hou me hart vast. Goed, gaan we naar morgen. Dan is het de DNRT 8 Hours. En dan ga, daarvoor gaan we naar het circuit Zandvoort. De stichting DNRT organiseert de tweede endurance meeting van het seizoen. Uh, morgen op het circuit Zandvoort. Spannende inhaalraces en pitstops in de pitlane tijdens een acht uur durende wedstrijd. De toegang tot dit evenement is gratis. Duinen, hoofdtribune en paddock zijn vrij toegankelijk. Parkeren kan ook, maar dat kost 6 euro. Meer informatie over dit evenement... en natuurlijk over alle andere evenementen van het circuit Zandvoort... kunt u terugvinden op de website www.circuitparkcircuitzandvoort.nl... www.circuitzandvoort.nl En ook is het morgen tijd voor een Healthy Lifestyle Beach Event. En dat vindt plaats op Plazant... Strandafgang de volvage nummertje 17. En dat is een, een, een, bij Beach Club Plazant En er zullen diverse sportieve workshops gegeven worden. Waaronder yoga, een fitbounce les, uh, les en een kickbox les. En nog veel, veel andere meer informatie over dat evenement en uh, de, wat het kost. Kunt u terugvinden op de website www.plazant.nl. 5 juni is het ook weer tijd voor de 50-plussers. Want dan is het weer tijd voor cinema-nostalgie. Met de titel de film The Leisure Seeker. Het speelt zich allemaal af op circus Zandvoort. Ontvangst met koffie en thee en vanaf 1 uur. En de film uh, begint om half 2. En de kosten zijn 7 euro. Inclusief Belbus. Koffie, uh, film en een toeslag voor de Belbus zonder Belbus: 6 euro. En de hoofdrolspelers in The Leisure Seeker zijn Donald Sutherland en Helen Mirren. Ook van 5 tot en met 8 is het natuurlijk weer tijd voor de Wandel Vierdaagse. En de start is elke dag bij het Rode Kruisgebouw om half 7. Maar vrijdag op het Kerkplein om 6 uur. De Wandel Vierdaagse 5 tot en met 8 juni in Zandvoort. Ook op 8 juni is het tijd voor de Theo Hilbers vismaaltijd. Op vrijdag 8 juni gaan we weer heerlijk smullen op het gezellige gasthuisplein. Vanaf 6 uur wordt daar een heerlijke maaltijd geserveerd.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 En de op de dag zelf, op 8 juni, zal in de middag de kaarten op het, die, nog, die nog over zijn... worden verkocht op het Gasthuisplein tijdens het opbouwen. Wilt u met vier man uh, zeker weten dat u bij elkaar kan zitten... dan kunt u even bellen met de heer Hilbers. En dat is telefoonnummer 06-282-92794. 06-282-92794. Dan gaan we het volgende weekend weer gaan we racen... en wel de Porsche Racing Days. Circuitpark, circuit Zandvoort... het zit er zo in... circuit Zandvoort, wederom de locatie... om dat mee te maken, burgemeester van Alverstraat 108. De Porsche Racing Days. Op 9 en 10 juni aanstaande staan bol van actie... na spectaculaire races. Zijn er ook indrukwekkende demonstraties... met bijzondere Porsches. Tijdens speciale tracktime-sessies... krijgen Porsche-rijders de kans om met hun eigen auto... circuitervaring op te doen... Meer informatie kunt u uiteraard vinden op de website www.circuitzandvoort.nl www.circuitzandvoort.nl En het bestuur van de Zandvoortse Bomschuitenbouwclub... ...nodigt u ook uit om op zaterdag 9 juni aanwezig te zijn... ...tijdens hun open dag van 2 uur middags tot 5 uur. Het clubgebouw en de Tolweg 10a, onze benedenburen dus... Uh, die hebben dan een open dag. Zaterdag 9 juni 2018 van 2 tot 5 uur. De Zandvoortse Bombschuit Bouwclub. U bent van harte welkom. Gaan we naar, ook naar 9 juni. Op zaterdag 9 juni vieren ze weer een vijfjarig bestaan. En dan hebben we het over feest bij en Vloed. Dit zal een feestelijke dag worden die vanaf een uur of drie zal beginnen. In de middag zal DJ Hitro op het terras draaien. Om 7 uur neemt de Swazi Zuls soup Band het over... En waar hebben we dan? Op welke locatie hebben we het dan? Amsterdam Beach Hotel, Badhuisplein 2 tot en met 4 in Zandvoort. Feest bij Eppenvloed op 9 juni van 3 tot half 12. Dan op uh, 9 juni is het ook Let's Party Disco and Dance Classic Strandfeest. En dan hebben we het over uh, deze zomer organiseerd. Let's Party, 4 bruisende strandfeesten voor 30-plussers bij de haven van Zandvoort. Strandafgang nummertje 9 in Zandvoort. De data zijn 9 juni, 14 juli, 4 augustus en 1 september. Kom heerlijk dansen, ontmoeten en genieten van dit prachtige strandpaviljoen. Groot terras met uitzicht op zee en binnen een heerlijke dansvloer. De DJ's draaien een zomerse mix van disco en dance classics. Het feest begint om half 8 en het duurt tot 10 voor 12. Het eerste standfeest, zoals gezegd, op 9 juni vanaf half 8. The place to be... Nogmaals, dat is natuurlijk de haven van Zandvoort. Tickets aan 11 euro zijn te koop op www.letsparty.nl. De, de deurprijs is 14 euro. Let's Party Disco and Dance Soul Classic Strandfeest. 9 juni vanaf half 8 tot 5 voor 12. Dan hebben we 10 juni, is het weer tijd voor de zomermarkt. Ja, Jawel, we blijven allerlei activiteiten organiseren. Van 10 tot 5 uur, meer dan 300 kramen... en een scala van straattheater moet een succes van de voorgaande jaren evenaren. De Zandvoortse jaarmarkten zijn uitgegroeid... tot een evenement waar bezoekers en handelaren vanuit heel Nederland... speciaal voor naar Zandvoort komen. 10 juni, 10 uur morgens tot 5 uur zomermarkt. En waar moet u dan heen? Uiteraard het centrum van Zandvoort. Meer informatie kunt u terugvinden op www.zandvoortpromotie.nl. www.zandvoortpromotie.nl En als dat nog niet genoeg is... u bent natuurlijk altijd nog tot 1 juli van harte welkom... bij de Martvisser de Takeover... In het gemeentehuis, dan wel in het museum Zandvoort. Mo mode kijken door de jaren heen. Met als gastheer Mart Visser. De takeover. Tot zover. Tot zover. En dan zijn we een weekje verder. En dan zijn we acht minuten verder, uh, Albert. Ja, ja. En vanavond is het feest op het uh, raadhuisplein. En ook uh, hij treedt daar vanavond op. We hebben het over Wesley Bronckhorst. En iedereen kent wel van deze single: oh, De lucht was klauw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 Het ijs had opgegeten, ik heb zin in jou, dat mag je best wel weten Oho, Ik wist niet meer hoe ik het had, ze was de hoofdreis uit de loterij Deze lieve schat, de lucht was blauw Ja, dat gaat echt een feestje worden vanavond ja, op het, het Raadhuisplein vanaf 7 uur, uur. uur. En de tap zijn open om 6 uur, uur. uur. En onder meer ook deze Wesley Broncos treedt erop met deze single vast. te dus zeker ook de lucht was blauw, Albert-Jan. Oh ja, uh, ja, terug naar de realiteit. Ja. Terug naar de gemeente Zandvoort. De gemeente Zandvoort nodigt u uit. 7 juni is er namelijk een vervolgbijeenkomst. Langer zelfstandig thuiswonen in Nieuw-Noord-Zandvoort. Daar werken we samen aan. Dat is het motto. Op 16 mei was er een inloopochtend voor bewoners van Nieuw-Noord. En we hebben diverse ideeën en verbeterpunten... over het langer thuiswonen in Nieuw-Noord ontvangen. Daarmee gaat de gemeente graag met u aan de slag. Hoe gaan wij de ideeën uitwerken? Wat gaan we concreet doen? En wie gaat er mee aan de slag en wanneer? Daarbij vraagt de gemeente ook uw bijdrage. Waar wilt u zich graag actief voor inzetten... samen met een aantal wijkbewoners? U bent van harte welkom op, op 7 juni om 10 uur s morgens in het pluspunt. En dan gaat de gemeente dan in groepjes met elkaar in gesprek. De bijeenkomst duurt circa, tot circa half 1. Komt u ook? Graag dan. De koffie en de broodjes heeft de gemeente voor u klaarstaan. Op 7 juni de vervolgbijeenkomst Langer Zelfstandig Thuiswonen in Nieuw-Noord. En dat allemaal in het pluspunt op 7 juni om 10 uur s morgens. Oké, okay, dankjewel Albert Jan en hier is Rita Ora. Okay, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. En dat was op de zin van Rita Ora en Anywhere. Vanmorgen vanaf kwart over elf was iedereen van harte welkom op de Algemene Begraafplaats. 100 jaar bestaat de begraafplaats op dit moment. En er werd naar aanleiding van dat 100 jarig bestaan, werd er een boekje uitgereikt aan alle bezoekers die vandaag geweest zijn. En officieel was het tot 3 uur, maar we hebben gehoord dat als je naar de begraafplaats toe gaat, dat er alsnog een boekje voor je klaar ligt. Dus Mocht je het boekje willen hebben over de Algemene Begraafplaats... en alle geschiedenis over de afgelopen 100 jaar... nou, meld je dan even bij de Algemene Begraafplaats... en het boekje, die is voor jou. En zoals Albert-Jan net al zei, het aftel is begonnen. Het muziekfestival op het, plein, op het raadhuisplein nog iets meer dan drie uur te gaan, Albert-Jan. Klopt, dus de spanningen nemen de vorst toe. Goed, uh, kan je, je nog herinneren dat vorig weekend de huisjes bij Centerparks in, in de aanbieding waren? Ja, dat gaat goed, hè, geloof ja. ik. In een week tijd, uh, luisteraars, is ruim de helft van de 428 vakantiewoningen van Centerparks in Zandvoort verkocht. Particuliere investeerders kochten 100 uh, vakantiewoningen en vastgoedfonds Zeeland Investmentbeheer, ZIB in het kort, was goed voor de aankoop van 120 vakantiehuisjes, het strandhotel en alle parkvoorzieningen. De totale verkoopopbrengst bedraagt 91 miljoen euro. Centerparks in Zandvoort staat voor een aanzienlijke opknapbeurt. Om de renovatie te financieren worden alle vakantiewoningen en voorzieningen verkocht. De verkoop moet 140 miljoen euro opbrengen. De exploitatie, het beheer en onderhoud, dat blijft in handen van Centerparks. Door de aanhoudende lage spaarrente bij de banken... zoeken mensen naar andere manieren om hun geld veilig te investeren... met een goed rendement, al dus Nathalie Oosterlink van ZIB uit. Naast 120 vakantiewoningen sloot ZIB een overeenkomst over de aanschaf... van het subtropisch zwembad Aquamundo, de restaurants... het overdekt parkcentrum, de speeltuinen en het strandhotel... Ja, dat is toch mooi hè? Een rendement van uh, 5%. Waar krijg je dat nog? Nou ja, nou bij Centerpark. Ja ja. 5% gegarandeerd. Hm, dat klinkt mooi. Maar informeer uh, wel even naar de voorwaarden. <middels>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 je pourrais te moet je zingen. Ik moet je helpen, je te Je entre de ra's. amoureux te en een Un petit tout, un petit jour, entre tes bras, un petit tout, un petit jour, entre tes là. zo zal lekker een meedoetplaat, hè, deze? Michel de Pest sorry, en je en Poer Anvleurt alweer het ene laatste plaatje... wat betreft uh, uur 2 van Zandvoort op zaterdag. Zo raak ik naar het nieuws en weer van 4 uur. Dan zijn we er nog één uur lang. Met uiteraard ook de vaste onderwerpen, zo hij zijn. Het uh, nieuws uit de Formule 1-wereld. Het dier van de week en natuurlijk het gedicht van de dag. Graag tot zo.